de VPRO via de zenders radio 1 en 2. En ach ja, het holst van de nacht nadert. Lieden van diverse pluimage trekken hun sporen over de aarde, hun belevenissen, hun herinneringen. Gerrit Kaltbeek volgt ze op reis naar het einde van de nacht. Uh, uh. ...naar het einde van de nacht. Mijn eerste ervaring was heel duidelijk dat ik het gevoel had... was een beuk in dit geval, dat hij wilde weten wie ik was, waar ik woonde... En ik stelde me daarvoor open. Het eerste wat er ook gebeurd is, ik was thuis. En ik liep door mijn huis heen te kijken. En ik voelde dat die boom meekeek. En ik was op een gegeven moment aan het strand. Dat wilde hij ook zien. En het leek of die boom daar dus ideeën over had. Dat, strand, dat er een strand was. Dat een boom er... nooit de boom nooit het strand gezien heeft. Nee. Op het moment dat ik denk, nou ik word gek. Dit kan niet, hè. Dus, uh, ja. Men praat niet met bomen of men doet dat niet. Ik gaf die boom mij wortels. Het hak is iets wat verdomd. We betekenen wat voor elkaar. Ja, dus ik, ik heb benen en ik heb ogen op steeltjes, zeg maar. Ik kan lopen. En zij hebben kennis van het staan en in de aarde zitten. En ik had dit eigenlijk gauw in de gaten dat het een wisselwerking is. Ja, zij zijn het staande volk, de schepping, de kroonschepping op, het, op de plantenwereld. En wij ja, zijn de kroonschepping op het dieren, op het dierenrijk. Uitzending. Het gaat al dus. Tegenwoordig hoef je niet van koninklijke huizen te komen om met bomen te kunnen communiceren. In principe kan iedereen het, zelfs jij, als je maar wilt. Jeroen Heindijk is zo iemand. Hij ziet bomen als goede vrienden. En sterker nog, ze helpen hem. Sinds enige tijd verkoopt Jeroen ook stukjes boom. Niet zomaar hout, oude takjes of schors. Nee, Jeroen verkoopt leefhout. Hout dat speciaal door ouder bomen is geselecteerd en geschonken aan de Engelse shaman Dusty Miller. En in dat bijzondere hout zit een kloon van een hogere boomgeest. Gaat dit allemaal boven je kruin? Blijf luisteren in deze reis naar het einde. En oh ja, alle muziek van dit programma wordt gespeeld op, je raadt het al, hout. Wil je precies weten wat? Kijk dan op Teletext of internet. Goed, ben je er klaar voor? houd je tai zit bij voorkeur hoog in een boom op het einde van een tak. Zijn liederen variëren sterk wat lengte en opbouw betreft... en doen denken aan de zang van een kanarie. Dikwijls vliegt de boompieper recht omhoog... en zingt dan bij de glijvlucht omlaag het kenmerkende tsia tia lied... van bijzondere bomen, zie je dat? Die splitsingen in komen. Die, die derde bomen doen? Ja, dus uit één punt gewoon meerdere, meerdere stammen groeien. Oh ja, zeker. Uh... Met drie gezusters. Ja, daar zit gewoon iets meer energie in de grond, Dat op één plaats dus dit kan gebeuren. Dus, ik weet niet of je dat voelen kan, maar ik, ik voel daar duidelijk wat... Ja, wat meer energie uit de grond komen, dus door de boom heen. En die staan natuurlijk zelf ook goed geworteld, hè, deze bomen. En als je goed kijkt, maar... even kijken... Vaak gebeurde dat op één en dezelfde lijn vaak van dat soort splitsingen komen. Dan spreken we van een aardlijn. Je hebt bijvoorbeeld daar... Ik weet niet of je die boom ziet, hè? Die splitst zich ook een keer. Zie je oh, ja. één keer aan de zijkant. En we lopen dat pad ook af, zullen we kijken of we dat vaker tegenkomen. Dat is de energie wat uit, uit de grond komt? Ja, dus de, de, de aardkorst lijkt ja. wat, wat, wat. Uh, dunner. Waardoor de, de kracht van de aarde makkelijker ja, omhoog komt en die bomen voedt. Als wij de natuur nog maar gewoon de zijn gang laten staan, gaan ze ook vaker op dat soort lijnen staan. En wij planten meestal om de anderhalve meter een boom. En zagen dan de, in de eerste oog zagen we er wat tussenuit, krijgen de anderen wat meer ruimte. Maar in dit geval uh... heeft hij waarschijnlijk zelf die plek gekozen. Wat mijn eerste ervaringen had waren met bomen, ik praat dan in een soort van beeldentaal met ze. Dus ik krijg beelden van ze en ik zend die beelden terug. Dus de eerste vraag had: heb je een bel bij je? Heb je een zaag bij je? Dan ik: nee, ik kom in vrede, weet je. Dus ik laat mijn armen zo wijd zien van ik heb niks. En dan, uh, ja, of je dan een soort zucht hoort, van het zou wel eens oké okay kunnen zijn. Maar je bent nog niet gelijk geaccepteerd. Even weer zo'n dubbele zien. Zie je bijvoorbeeld weer een gesplitste hier. Die staat waarschijnlijk ook op een lijn. Dat is het stik ervan. Als je met, met wieggeroeders zou lopen, zou je dus zien dat op die punten ook je wieggeroeders uitslaan. Ja, dat is dan per mens verschil. Hey, maar we gaan nu heel hard. Uh, bomen hebben energie. Ja. Ja, ze groeien, want dat is, dat is logisch. Nee, de... Maar, maar jij, jij praat ook met ze. Dat is nog een stap verder natuurlijk. Ja, ik, wat ik probeer te doen is de contacten zoeken met de geest in de boom. Dus de mm -hmm. schepper zelf de schepper dus die de boom dus coördineert en dat is meestal een spirit van of, of geest die of in verschillende bomen zitten van hetzelfde soort bijvoorbeeld uh, een, een bos met vijftig beuken uh, allemaal van dezelfde uh, boom afkomstig dus, dus de 1 beuk was de eerste en die heeft vijftig kinderen gekregen zeg maar die heeft ook één en dezelfde spirit en ik probeer altijd te vragen als ik een boom zie van nou spirit hallo Waar zit je? Hoe is het met je? En dan ja, moet je ook natuurlijk naar je eigen hogere zelf of spirit op zoek gaan. En die twee met elkaar laten communiceren. En dat vindt meestal plaats met beelden. vertellen verschillende bomen en ook andere dingen. Ja. Heeft u een beuk een andere, of een eik een andere op dan een linde? Of... Ja, je zou bijvoorbeeld een, een beuk kunnen beschrijven als bemoedigend. Echt zo van, nou kom op jongen. Als je een echt oude beuk hebt, dan is het zo, hetzelfde karakter als een, een grootmoeder die de kinderen de deur uit heeft. Ze heeft tijd voor zichzelf en als de kinderen langskomen of mensen die wat van haar willen, dan is ze ja, omarmend en je doet het goed jongen. Dat is eigenlijk haar boodschap. Nou, dat is, dat is een hele belangrijke energie om verder te gaan. Taxus, noemde ook wel de boom van de dood, dat vind je veel op Kerkhoven, is meer een, een filosoof. Spreekt over het leven, is wat zwaarder in zijn energie, hè? een beetje, ja, dat is niet bemoedigend, nee, die, die, die praat over het leven met jou. Ja. <coughs> uh, Bijvoorbeeld Linde, Linde is dus een hele grappige boom, die gaat niet zozeer in uh, ...in alle toestanden om ons heen praten, maar die is heel ge geïnteresseerd in specifiek wat er in jouw hart omgaat, in jouw ziel. En kan je dat dan ook snappen? Want onze <lacht> daar... wereld is zo anders als die van een bom. Ja, maar de innerlijke wereld uh, komt er op hetzelfde neer. We leven allemaal in de materie als geesten en daar moeten we het in doen. En op dat stuk kan je eigenlijk wel een niveau vinden van gelijkwaardigheid. Kijk, dat die boom nou een, een hele andere celstructuur heeft. En anders geworteld staat dan wij. Neem ik het niet weg. Dat je van werkeloosheid weet of van uh, relatieproblemen of... Nee, maar toch is het grappig dat je dat met bomen kan delen. Van, ik heb geen job. Dan kan die boom ook wel zeggen van, ja, ik heb geen job. Dat kent dit ook, want ja, goed, het groeit. Maar het zou eigenlijk meer willen. Dat merk ik heel sterk. Vooral die... Bomen hebben ambities. Uh, ja, zou je wel kunnen zeggen. Kijk, die, die grove den bijvoorbeeld hier... Ja. Dat zijn bomen die, dat zijn die zogenaamde zonnebomen, die graag willen groeien ja. en veel hout willen produceren. En die vinden het ook niet erg als, als ze maar niet massaal worden opgekapt, om er af en toe eens eentje weg te geven om iets moois van te maken. Ja, om de wereld aan te kleden. Wat een buis. Zie we gaan? Zie we gaan? Ja, is... Dus elke keer als ik hier oh, ja. ben, komt die buis me opzoeken. Boeren grote. Vorige keer liep ik hier met 30 mensen, kwam die over ons half. Nou, ik... Ik stond ook te vertellen, tranen veranen liepen door mijn ogen en ik vind het zulke mooie dieren. Dat geluid ook, hè? Buzzards often wheel and mew above their woodland islands. Nou beschouwen wij bomen toch als een lagere levensvorm in het ja. algemeen? Is in het algemeen zijn ze hem veel minder bewust dan wij. Ja. Hebben om... ze jou ook door dingen kunnen vertellen die je niet wist? Absoluut, ja. Uh, en dan kijk ik vooral naar de Livewoodbomen van, van Dusty. Die dus ook een geest hebben getraind om, om met ons te werken. Uh, en die hebben me... Bijvoorbeeld, ik ben de hele tijd bezig geweest met het, uh, het Christusverhaal. Ja. En er is een boom uit uh, Israël overgekomen, zo'n 2000 jaar terug. Kort na de, de kruising En dat heette Holy Thorn heet die. En die is in uh, uh, Clastonbury geplant door de neef van Jezus. En die vertelde me eigenlijk hoe simpel het verhaal is van Christus. Ik had daar boeken over gelezen en kwam eigenlijk nooit tot een waarachtig voelen. En die boom die vertelde me allemaal dingen van nou, je moet het simpeler bekijken. Hij heeft zijn job gedaan. Ja, hij, is, hij is aan het kruis gaan hangen. Hoeven wij niet meer te doen. En ik heb altijd een beetje in de overtuiging geleefd. Ik moet ook zoiets doen. Iets heftigs, iets groots. Om een waarachtig mens te worden. Nou, wat je moet doen voor heftigs en groots. Vertel dat hout me. Is je eigen job gaan pakken. Ik zeg, wat is dat dan? Je zegt, je bent toch al bezig? Je verkoopt dat hout. Je, je, je spreidt het de wereld in. Je vertelt je boodschap. Nou, dat is toch ook een manier van zijn. Hè? Van... Ja. van uh, ja, van werken. Dus dat is... Uh... Ik mensen een beetje je aankijken. Behalve het verhaal van de neef van Christus, maar ook dat je met bomen praat. Ja. We hebben net prinses Irene die er een boek over heeft geschreven. Daar heb ik een beetje lachen over gedaan. Ik vind het knap van haar. Nemen ze je, je nog serieus? Uh, als mensen voelen en ze kijken naar me, dan nemen ze me serieus. Als ze alleen maar kijken, dan denken ze hij is gek. Dat is absoluut zo, ja. Nee, ik lach ook hard hoor als ze mij uitlachen Dan nee, denk ik van ja, je weet niet waar je, wat je mist. Yeah. Nee, goed, ik, ik had zelf altijd het gevoel: het leven is een beetje arm als je alleen maar op de materie kikt. Want als je keihard werkt, kan je op een gegeven moment alles wel kopen. Maar dan heb je nog niks. Ja?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 Ja. de baan de maan welak. Wij hebben koloniefilie jongen de. Afgun scheppen we, terwijl ik aanzet de. En de baan bij de maan welak. Die nauwzijneren man heeft de baan de maan welak. Je wil een naa, van mijn engel je Sommige mensen zullen zeggen, bomen zijn bedrog. Maar misschien moet je toch eerst de balk uit de eigen spaanplaat voor je hoofd halen voor de splinters vallen. Maar hij is gevallen, de naam Dusty. Daarom schakelen we nu over naar de gezellige woonkamer... Van een rijtjeshuis in het Brabantse Ude. Daar vinden we meneer Dusty Miller en zijn vrouw Jen te midden van veel hout. Hallo, I'm Dusty Miller. I'm the 13th to have that name. My father was the 12th, his father was the 11th. My son is the Dusty Miller the 14th, and his son is Dusty Miller the 15th. Yeah, that's me. Well, it's something my family have been doing for centuries. It's a thing that the Dusties have been doing for many, many centuries. And the Dusty Millers, since we took the surname Miller, have been doing as a continuous thing, uh, say, for the last uh, 13 generations. Uh, because we were country people and not educated, until my father's generation, no one could read or write. We didn't sort of know what the rest of the world were doing. <laughs> we were sort of fit outside society, you know. I said, so we didn't know you couldn't talk to trees. <laughs> Nobody had ever told us that. <laughs> so we just went ahead and talked to them. <laughs> and the funny thing is, we got good results, and people uh, were interested in uh, the things we made, and uh, so we carried on doing it. It didn't... Uh, We, did, we didn't try sort to of make a full we, did, we didn't find that many people interested. And so it was een soort of hobby in our family that went on for many, many centuries. Where we made things for the people who were looking for them and uh, didn't tell anybody else about them. Dusty, Dusty, uh, is een man die al duizenden jaren verbonden is met een bos in Engeland. Dus zijn familie woont daar al 8000 ja, jaar, is de schatting. Ze zijn altijd als tweedehands burgers in het bos uh, gebleven. Ze waren wat kleiner, ze vielen op tussen alle andere bevolking. Ze moesten maar in het bos wonen. Daar hadden ze eigenlijk geen moeite mee. Ze hadden zoiets dus van die bomen die betekenden meer dan eigenlijk huizen. En ze hadden natuurlijk wel een huisje in het bos. Ze hoeden varkens, zwijnen. En ze hadden die uh, zwijnen eigenlijk niet opgesloten in een hek. Maar ze vroegen de bomen: waar, waar houdt de groep zwijnen zich op? Nou, die bomen konden dan door middel van beeldentaal dus die Dusty is precies de weg wijzen en ze hadden ook een soort shamanen functie want er waren toch wel mensen uit het bos die geloofden in hun kracht het waren dan misschien wel elfen, kabouten, dus ze wisten het niet maar die gingen daar nog wel eens heen en dan bracht zo'n Dusty, wat heel zijn familie heette van de voornaam Dusty hun naar een boom toe en ze was, nou ja, voelde de kracht van die boom en dat herinnert eigenlijk de geest in die mens aan: van ja, ik moet stromen, ik moet een schakel zijn tussen hemel en aarde. En op een gegeven moment waren mensen te ziek, en dan is zijn familie begonnen om naar die zieke klonen te brengen van die boom. Ja, trees, zoals like us hebben een higher zelf en een consciousness. They don't normally talk to people because people never bother to talk to them. Yeah. They ignore us the same way we ignore them. But if you do make an effort to talk to old trees, you suddenly discover, ah, these know something, they know a lot more about things than we do. And that's what we've discovered over the years, and we've worked together on this sort of basis. But well, why should they help us? We're such a nuisance to them. Yeah, but if if they get us a bit more interested, and try and increase our consciousness, we might start uh, improving the whole sort of world situation. They've been a lot longer than us, but they have one thing that we can't do. Or rather, they, we have one thing that they can't do. They're stuck in the one place, they can't travel. What my family have been trying to do is arrange means for them to travel <coughs> to increase their knowledge and, the, and their experience. And in exchange, they say, right, if you, you, you, you help us to learn, we will help you to learn in, ex in, in exchange and that's basically what we do. And how do you help them to travel? Well, what we what we do, what we we persuade the trees to do persuade is not really a good word what we encourage the trees to do because it was their idea is to give us a clone of themselves so they give us a branch or a piece of wood with a clone of their higher self their their sort of tree spirit or bone as you call it. We then uh, look after a piece of wood and smooth it and make it into a nice comfortable shape for somebody to hold with the idea if somebody finds it comfortable to hold they'll carry it around and if they carry it around the tree spirit goes with it and so they can both learn together <coughs> and in learning each one is helping the other and so they both go up the tree of evolution it's quite simple really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 Sind we niet naar Ik ben uit de stad. Het is niet kan omdat we naar buiten kiepen. We moeten naar buiten. We moeten naar buiten. We moeten naar buiten. We moeten naar buiten. We moeten naar buiten. We moeten naar akan acara nanti hari ini sama-sama kita persiapan dan kita jangan lagi terus untuk kita ik di bonita sama-sama kita akan sama-sama kita kita akan sama Sni makkelijk te leren, heb dan dat je je gemoeid, niemand kan maar toetsen, kan erom. Dan heb je dat liever op het toetsen, kan erom. kan je hakken, heb er dan makkelijk gemoeid. Dan kan erom. Niemand kan je te pakken, heb dan makkelijk gemoeid. Sni dan kan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 ja. Ik denk dat het belangrijkste, als de mensen weten wat de belangrijkste boom is en in overleg andere bomen weggehaald en gewoon echt zegt van nou moet je luisteren ik ben zo blij dat je gegroeid bent ik kan je perfect gebruiken voor dit of dat ik denk dat het haar heel goed gaat met het bos dan als dus je gewoon luistert en er wat meer moeite voor voelen doen om die juiste bomen, de juiste tak en wensel eraf te zagen maar dat betekent dus dat de mens zich moet gaan ontwikkelen dat hij moet kunnen gaan verstaan van is het goed We oh, hebben hele mooie bomen hij is groot hè. Jongen jongen, wat een ding zeg we nou, de een vorm erin. En als je naar nou omloopt... Er zit een berk aan vast. Twee berken. Twee berken verstrengeld met een... Wat is dat? Een beuk. Een beuk. Ja, en dat is heel bijzonder. Je ziet dat die... Voor een berg zijn ze al dik. Ja. En dus, ja. Meestal houden ze op op deze tijd. Ja. Ze doen het samen. Dit is voor mij gewoon een stukje symboliek hier. Wat haal je hier uit? Van ja, een een berg is een pionier. En uh, ik heb heel veel met een vriend samengewerkt hier in het bos. En hij is echt een bergtype. Hij komt ergens en staat daar en strooit rond met zijn energie en is wie die is en vertrekt dan weer. En ik ben meer iemand die bemoedigend is, wat rustiger. En, Jij bent meer een beuk? ik ben meer een beuk. En, ja, het is heel grappig. De plaats waar wij elkaar ontmoeten staat ook met zo'n leelijn verbonden. En uh, we hebben deze bomen op een gegeven moment samen een paar keer bezocht. Ja, het is heel boeiend. Ja, als ik nou met deze beuk zou willen communiceren, wat doe ik dan? Gewoon voor gaan staan en gaan denken of moet ik hem aanraken en er tegenaan leunen? Mm, ik denk dat het belangrijk is, voor ieder die daarmee wil communiceren, dat hij gewoon een soort van leegte vindt in zichzelf. Maar dat, dat hart, zeg maar, die, mm. wat, alles wat in die boskas leeft, is een soort zielenbeleving, vertaler, ontvanger. In het midden van het hart ligt, leeft het hogere zelf en het ik. En ik denk dus dat je eerst met jezelf contact moet maken, want die boom die is. Die heeft niet zoals ons een denken die, die, ons af, die zich af laat leiden. Misschien wel zijn overtuigingen: van heb je geen bijl? Nou, dat zal hij wel gezien nee. hebben. We hebben geen bijl bij ons. Dan kan je contact maken met de onderste cirkel, vlak, wat vlak uit de aarde komt. Daar ja. zit het bewustzijn van de boom. Dat is zeg maar wat bij ons de cortex is, zeg maar. Dat zijn we hem, zijn wortels. En dat het bewustzijn is net, net wat boven komt. Je ziet het ook, het is een beetje gemerkt. Ja. Dat zie je, dat, dat zie je vaak als bomen meer. Uh, openheid hebben de mensen dat die, die, die buitenkant, die is dan dikker. Ja, yeah, ja. Yeah. Dus spelt... Deze boom is in principe wel voor... Uh... Deze is uh, behoorlijk intelligent. Die heeft wat meer mensen hier gehad. En kent dus ook dat mensen communiceren. Ja, yeah, well, Met <laughs> all your respect. In your country. You don't have any very old trees. Uh, you, but you've probably noticed the difference between, say, a child at school... Uh, with a teenager with a, uh, a a man with a family with a, a man who's coming up towards retirement but it's got more leisure time but he's still working and the man who's now retired and doing what he wants to do they all have different la levels of consciousness different levels of intelligence and interest in the world some of course get would start retire earlier sort of just Yeah. Not interested at all, but those who are interested tend to get more and more wise, as we say, as they get older. Well, when you have trees which are 2,000 or 3,000 years old, they're, they're like these wise old men, <laughs> as opposed to your youngsters. Your, yours, your, most of your trees are like children at basic school. If you met these old trees, you'd see what I mean. And trees that have been standing in the same forest for 40,000 or 50,000 years tend to create a lot more maturity. Leven is herkenbaar aan zijn prachtige rijen flaartonen die al van ver te horen zijn. Ik heb er veel pissen van maar ik niet wat ik voel. Ik ben niet te normaal of ik ben niet sensitief genoeg. Nee, het betekent van veel dingen. Eh. If you were wanting to buy a puppy and you went to somebody who had a, a litter of pups, you might say, oh, they look beautiful, but one of them will come over to you and say, ah, that's the one. That one will be different to all the others. Why? We don't know, but it was it's something between you and it until and so you notice it. Now, the wood that you looked at your own are probably like the other puppies. At this point in time, there was no connection between you and them. It wasn't right for there to be a connection. If the if the puppy that's for you had been there, you would have felt it and noticed it. It works in that sort of way. These uh, tree spirits uh, contact your higher self, which doesn't tell your lower self what's going on anyway. <laughs> It's one of those communication things we have here for humans. But uh, if there's a, a, a communication and a sort of a, a good feeling between the two, then you suddenly notice it. So everything feels special, but it's only for the people it's special for. Not for everybody. It doesn't mean that it's. it's, it's nothing wrong with you. It just means that at this point in time, it's not right for you to feel it. That's mm. true. But the spirits, they are trained, say. Uh, yeah. So we, as a man, can then more or less the will to the van of the spirits, of the spirits. Uh, nou, wil opleggen wil ik niet zeggen, maar... Nou ja, trainen, Kijk, wij trainen hun. Ja, bijvoorbeeld ik, als je met een zwaard, want dus die maakt ook zwaarden. Als je daarmee rondzwaart, dan leer je ze eigenlijk over bewegen. En zij leren jou over om de beweging te voelen. Die jij overbrengt op, op iets, iets anders. Hè? Hetzelfde als je danst en je wordt gedanst. Nou, dat is eigenlijk een beetje zo het idee. En daarbij is de training zo belangrijk, dat ze uh, onze grenzen weten. Dat ze niet in één keer zichzelf helemaal laten zien. Ik heb wel eens mensen gehad die zeiden, ah, ik voel niks. En dan snapte ik niks waarom dat houtje zich niet liet voelen. Dan ging ik ermee in gesprek. Maar waarom doe je dat nou? Nou, dat die mensen zijn er niet klaar voor. Om, om iets te voelen. Dat zou helemaal zijn, zijn leven in de war brengen. Nou, daar had ik helemaal geen kijk op gehad. Ik als iets van voel dat nou, weet je. Toen ja. nou, laat je nou voelen. Nou, nee, dan blijkt het soms gewoon beter te zijn. Om nog even te wachten. Die mensen komen wel een keer terug. Nee, ja, die komen. Dan is hun uh, denkraam zeg maar, zo aangepast dat ze het ook vatten kunnen. Ja. Dat ze iets voelen. Maar wat, wat het hout probeert te doen, dus dustische, dustische hout, is om jouw uh, geest... wat eigenlijk nog volop in ontwikkeling is en eigenlijk nog moet wennen aan een lijf... Uh, te helpen zich te wortelen. Dus al jouw kwaliteiten, maar ook de stukken die nou, mag het verrot zijn hè, die dus uh, niet luk willen lukken, om die echt hier te brengen, zodat je met het hoofd, dat dode ding daar op je nek, kan kijken naar wie je werkelijk bent en daar dan ook keuzes in kan maken. Dat het is dus echt dat je niet uh, eerst dood hoeft te gaan en uh, door God een spiegel voorgehouden hoeft te worden van nou zo was jij, nee dat je dat ook zelf kan, mm -hmm. want uiteindelijk ja, dat is dan het verhaal van die holy thorn, wat, wat het Houtje mij vertelt, je moet het zelf doen. Je moet niet in duizenden boeken lezen, je moet zelf gaan voelen wie ben jij en hoe kan je wat betekenen. Ja. En dan, pas toen ik die, dat pad opging, werd ik gelukkig. Ik vind van ja, ik had een goede job hiervoor, maar uh, dit vind ik veel leuker. Ja. Ja, dat is, uh, en geld maakt dus niet gelukkig. Ja. Dat weet iedereen. Maar, maar die je moet... houdt je zijn niet goedkoop? Die houdt je zijn niet goedkoop, nee. Dat weet jij al. <laughs> ja, het is ook heel belangrijk dat, dat als ze een tientje zouden zijn... ...dan zouden mensen misschien rustig vijf, zes houtjes kopen. En zeker met het verhaal erachter, ja, nou dat geeft mij kracht en ja. nou, dan wordt kracht gauw macht. Maar nu is het klein stukje 250 euro? Dan heb je een uh, vrij gemiddeld houtje nog, want ze zijn ook nog wel dure. Uh, maar dan weet je ook dat het houtje bij jou hoort. Als jij namelijk voelt dat het hout voor je doet, weet je van ja, dan nou, ga maar eens een cursus volgen. Nee, dan ben je ook tegenwoordig gauw... Elke inlijke cursus kost ook heel veel centjes tegenwoordig. Mm -hmm. En als jij voelt dat het houtje bij je hoort, dan heb ik nog nooit mensen gehoord die dat moeilijk vonden. Van ja, ik moet er wel voor sparen. Nou ja, oké. Okay. Ik wil het bewaren of ik een andere regeling treffen. Maar ik heb, ja, ik ben altijd van de mening dat het goed is. Ja, want er zijn een paar houtjes die zijn zeer gewild. Maar de een, ik heb bijvoorbeeld een, een Michael's lens van een appel. Dat heb ik heel lang gehad, tot er op een gegeven moment iemand was die, die echt zoiets van, ja daar moet ik wat mee. Iedereen pikte hem op. Schrok van de prijs. Tot diegene kwam die er echt wat mee moest, en die had toevallig ja, net geld. En die wilde hem dolgraag hebben. Nou, en die had helemaal geen probleem mee. En dan denk, ik, dan is hij ook bij de juiste mens. <totstitie> <totstitie> You're a good boy, Uh-huh. d d d d d d won't even consider doing this until it's at least 1500 years old. Yeah. It's uh, a bit like saying to someone, uh, will you cut off your toe and give it to me or something, it's a good or why, I don't want to know. <laughs> you know, uh, It's a next step to a tree that is at that point evolved as far as it can go and then wants to do the next step. So it's a big sacrifice for the tree. and. I can't say to a tree, will you do it? But the folks upstairs who tell me and my family what to do, our high, the people do, our higher self what to do, they arrange it with the tree, and then when the tree's ready, it calls us and says, we've got a piece of wood for you. Now, because it's known me, uh, let's say, for instance, a lot of people here are made of Texas wood. Mm -hmm. So if I go to the, the Texas trees that supply us, they have known me since I was a baby in arms. They've known me all my life. They know me pretty thoroughly. Mm -hmm. They've known my father since he was a baby. His father, and his father, and his father, and his father, and his father. And his father. And his father, and his father. Right? So we were very well known to them, and they can trust us. We're not like a stranger suddenly coming out with all good in, big smile and a nice big face. And, oh, Give me a piece, you know. one. No thanks. We we can only do it because a I was born into the, to the job. And so I have the background, right? And I spent 25 years learning how to do it properly, so that they can trust my work. And this is why I can guarantee results. It's, a, it's because it works. Ik heb een stuk taxis van wil dat een guide noemen. Mm. Dat is een gids die helpt mij gewoon op de juiste plaats te lopen. Zoals het waarde die trekt me aan mijn maak. Kom naar hierheen. Kijk nou eens daarheen. En ik heb een uh, stukje lijsterbes. Dat is een lemen. Dus uh, ja, eigenlijk voor deze job. Om het uitbrengen van informatie. dat je gewoon de kracht vindt om te... Om jouw geloof, zeg maar. Want dat is toch een stukje van mijn ja. persoonlijke religie wat ik vertel. Het uh, kunnen overbrengen. En die gebruik ik er ook vaak. Vaak op mijn open dagen heb ik dat stukje om. En, uh, en ik heb aan mijn broek heb ik een... Uh, een aantal houtjes. Uh, ja, ja. Een grounding... Hokfop noemen ze dat. En wat? Crowning hokfop. Wat is dat? Nou, is eigenlijk wat, wat kinderen altijd in de mond steken. Ja, ja, ja speen. Speen of whatever. Het lijkt een wel. Uh, het ja, hand... <laughs> ja, het is een stukje hazelaar. Ja. En wat hij doet is mijn uh, voet in de gaten houden. Op het moment dat ik ga zweven of whatever, pakt hij me beet en dan rukt hij ja. me naar de grond. En dat kan soms met een beetje geweld gepaard gaan, maar dat vind ik, dat vind ik persoonlijk oké. Okay. Ja. Zodat ik maar met mijn voet op de grond blijf, want daar gaat het om. Met je hoofd kan je dan als een bloem worden, maar je moet wel wortels hebben. En daar zorgt hij steeds voor voetjes op de grond. En daarnaast hangt die schijf die er hangt. Dat is een, een healing disc. Dat is eigenlijk een soort persoonlijke dokter. Die, die haalt mijn uh, gezondheid in de gaten. Philadelphus heet het. Ik weet niet of je dat zegt. Snowflower, ik vind het mooier in het Engels. Snowflower, ja. ja dat is, uh... En, en die, de stof die je nu hebt, is dat ook? Dat is een eik. Dat is ook levend hout. Dat is ook levend hout. Dat is, uh, <laughs> ja, dat is heel grappig. Hij is uitgehold door een vriend van mij. Het vond dus die een goede job om dat hem te laten doen. Want hij maakt zelf dit ditzeridoes. En uh, je kan er dus ook op blazen. Er zit wat zand in. Uh. Maar nou, als ik op de ja, ding blaas verandert er toch iets in het bewustzijn. Nu een stukje louder. Ja, het is een mooi plek hier hè. Ja, het is fantastisch. Je moet je zomer zitten hier, dat is echt zo ja, zo fijn hier. Ja. 4 uur dit is de NOS met het nieuws. Een verdachte van oorlogsmisdaden die is aangeklaagd door het Joegoslavië-tribunaal is vrijgelaten uit een gevangenis in Bosnië.